over popmuziek, over grootschaligheid in de pop, maar met name ook de effecten naar buiten door de mondialisering van de pop. Uh, dat is een, uh, een lang verhaal, althans als je de geschiedenis van de pop laat starten na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de rock'n'roll begin jaren 50 uh, vanuit de Verenigde Staten de wereld veroverd, zoals het zo mooi heet. Uh, dat is een proces wat niet alleen op de, de muzikale kwaliteit is gebeurd, maar ook door middel van diverse dragers. Dan heb ik het niet over de plaatjes en de jukeboxen, maar met name ook een medium als televisie. Je zou de geschiedenis van de popmuziek bijvoorbeeld alleen al aan de hand van eh, de televisie kunnen schetsen, de, de, de populariteit en ook de, de, het portretteren van... Uh, artiesten. E een klein voorbeeld, want het is een heel lang verhaal, Elvis Presley bijvoorbeeld is met name doorgebroken in de Verenigde Staten uh, door zijn optredens bij de ETS- Sullivan Show, een, een, een hele beroemde showmaster, zeg maar de Willem Duis in het kwadraat, maar dan met kwaliteit. Toen de tijd uh, en programma's zoals American Bandstand, de week wat nu bijvoorbeeld hier Top Op of Countdown heet. Dat was toen exceptioneel. Toen kon dat soort mensen gelijktijdig over heel Amerika uh, bekeken worden. Uh, die televisie was in, in Europa, kwam schoorvoetend op gang. Uh, Nederland heeft bijvoorbeeld nooit echt popprogramma's gekend. Uh, toch kan ik me wel een moment herinneren waarop televisie en pop, niet alleen in Amerika, maar, zeg maar op wereldschaal, uh, eigenlijk voor het eerst een, een soort unificerend middel is geworden. En eigenlijk voor het eerst de, de woorden de, van Marshall McLuhan uh, bewaard lieten worden. Marshall McLuhan heeft ooit het woord Global Village naar buiten gebracht. Hij heeft het woord gemunt als een begrip dat door het medium televisie wij in de toekomst bewoners worden van hetzelfde dorp. Nu heb ik het niet over Illependam of uh, Horen of uh, Enkhuizen, dat zijn enkel steden, maar de Aardkloot. En uh, dat was toen de tijd iets wat als een soort bom insloeg, ook iets wat men niet kon bevatten, maar het kwam er simpel op neer dat men op hetzelfde moment achter hetzelfde kastje zat en het, hetzelfde. Uh, gebeuren bekeken. En dat waren de Beatles die het lied uh, All You Need Is Love brachten. Dat was, als ik het goed heb, 25 juli 67. Ik hoef het niet uh, voor te zingen, het is waarschijnlijk wel bekend. En uh, ik, wij hadden geen televisie thuis, ik ben apart ook gaan kijken. Ik was toen al flink met pop bezig om dit te aanschouwen. En met mijn miljoenen, zo niet miljarden. En dat was een van de eerste momenten waarop uh, de satelliet werd gebruikt voor nou, niet een goed doel, het was zeker niet iets wat we niet band noemen, maar indirect zat er daar wel al iets in besloten wat later gemeen goed zou gaan worden. Nu heb ik het over de jaren tachtig in de pop, namelijk uh, die muziek die aanvankelijk gewoon een, een verslag was van wat jongeren bezig hield en simpelweg muziek, uh, fantasieën en dromen. ...op een plaatje in drie minuten betekende. Dat werd verbonden met de toenmalige ideologie van love and peace. Liefde en vrede voor de Nederlandse luisteraars. Uh, maar daar was toen een periode waarin men eigenlijk ook al op kleine manier op wereldschaal bezig was. Althans in de westerse wereld. Wat toen de hippiebeweging werd genoemd. Die in de westcoast van de Verenigde Staten ontstond. En waar een soort, uh, ja, een soort uh, trojka van muziek, van mode... En van uh, een jargon, een soort levenshouding, uh, eigenlijk samensmolt tot iets wat de Flower Power Beweging werd genoemd. Het was enerzijds een hele naïeve, romantische beweging, anderzijds uh, kun je zeker achteraf zeggen: heeft het daadwerkelijk effect gehad. Het was voor vele mensen een, een manier om zich daarmee te identificeren, om iets uit te dragen. Misschien als vlucht, misschien om een andere reden, dat doen ze niet toe. Maar dat is verbonden geweest aan all you need is love. Uh, vlak daarop, dat is ook een beatle geweest, dat is uh, George Harrison. Dat was in 1972 uh, het concert voor Bangladesh. dat is toen zoals recentelijk weer een overstroming geweest. Uh, Harrison vond het de moeite waard en dat was ook mede afkomstig uit zijn Love and Peace periode. Hij is ook een soort Hare Krishna aanhanger geworden enige tijd om een benefietconcert te organiseren. Daar heeft hij onder andere Bob Dylan, Eric Clapton en nog een hele rij toenmalige beroemdheden georganiseerd. Dat werd het concert voor Bangladesh. Daar is een film van gemaakt en een drie dubbelalbum. Maar het bijna niet meer te geloven verhaal, maar zo is het. De film kwam dus een jaar later uit de plaat, min of meer ook, een half jaar daarna. Uh, niet dat de watersnoodramp toen gelegen was, maar het was uit de actualiteit. Toen had men nog niet de mogelijkheid of de know-how of het organisatorisch vermogen om dat direct allemaal wederom op wereldschaal uit te zenden. En dat kon men toen, want uh, enige tijd daarvoor was bijvoorbeeld Elf Presley ook alweer wereldwijd op televisie geweest met Aloha from A Hawaii. En dat soort kleine zaken hebben toch wel iets losgemaakt wat in de jaren 70 is toegenomen. Enerzijds een, een, een soort bewustzijn dat je pop kunt gebruiken voor een uh, goed doel. En dat ook voor een breder publiek dan uh, wat je alleen via de hitparades bereikt. Maar zoiets van... Wij horen bij de wereld en de wereld hoort bij ons en problemen op lokale schaal zijn wereldproblemen en daar heeft men toen uh, popmuziek als middel gebruikt. En uh, daar wil ik bijvoorbeeld nog bij noemen No Nukes, 78, tegen uh, kernbewapening, tegen kernafval onder leiding van Bruce Springsteen in de Verenigde Staten. Uh, er zijn op wat kleinere schaal zijn er ook uh, festivals geweest, ja, met name Engeland Rock Against Racism, waar zeer duidelijk ook werd gestreden tegen apartheid, de scheiding van, van uh, Britse, blanke en niet-blanke jongeren. En muziek werd daar eigenlijk de, de drager van een soort ideologie, waarbij de muziek belangrijk was, maar tegelijkertijd ook uh, de inhoud, uh, de boodschap. Uh, en, dat proces heeft zich eigenlijk alleen maar versneld. En uh, ja, in de jaren 80 balans vinden we het nu min of meer vanzelfsprekend dat dit soort zaken uh, plaatsvinden. En ik, ik denk dat het is een soort wisselwerking is tussen dit soort historische gebeurtenissen en uh, een soort bewustzijn onder popmuzikanten zelf. Die zien dat. Uh, Media uh, toch belangrijk zijn. Dan heb ik het niet over schrijvende pers of een medium als een gitaar, maar met name ook het medium televisie, omdat het de meest directe en zo niet de meest indringende manier is om mensen te bereiken. Uh, daarbij kun je kanttekeningen plaatsen van uh, verdachtmakingen als uh, zichzelf willen uh, verrijken in indirecte zin van naamsbekendheid. Anderzijds uh, moet ik zonder meer veel artiesten aangeven een manier. Om uh, wat zij werkelijk vinden naar buiten te brengen met de mogelijkheden die zij in handen hebben. En dat is namelijk hun uh, muziek. Ja. ja. De, de popmuziek die veel effecten naar buiten heeft gesorteerd, niet vergeten. En dat is het fenomeen popfestivals. Uh, die bestaan al langer dan uh, de jaren 80. Die zijn eigenlijk vooral in de jaren 60, midden jaren 60 uh, van belang geworden. Als een manier uh, waarop jongeren en muzikanten elkaar vonden in een grootschalig verband. Dat was niet zoals we dat nu kennen, bijvoorbeeld met pingpop, een, een tripje door de NS uh, gesponsord met korting. Maar dat was ja. Voor velen was dat een bijna ontsnappen aan, aan, aan thuis of aan andere achtergronden, maar ook bijna een statement, een politiek statement van ik ga hier naartoe, want uh, daar heerst een losbandigheid, drugs, etc. Uh, los daarvan is dat voor veel mensen een soort katalysator geweest in een soort bewustzijn die wederom via de muziek liep. Weliswaar oké, okay, je kwam op de muziek, maar ik denk 50, niet 70 procent van het belang van die aanwezigheid was het delen van een soort nog onuitgesproken gemeenschappelijk besef dat leeftijd en houding gekoppeld waren aan een, een kijk op de wereld. Dat uh, is in Monterey in 1967, dat was ook in de westkust van Amerika, dat was het eerste bekende grote festival. Uh, de allergrootste is uiteindelijk Woodstock geworden. Wat min of meer ook een soort keerpunt zou worden. Toen was alles positief en net en spoedig daarop. Nu heb ik het over december 1969 kwam het beruchte Altamont festival. Wat de keerzijde van al dit geluk en, en, en, en dromen betekende. Maar op vier doden vielen en waar eigenlijk alles misging. Uh, Nederland uh, had toen bijvoorbeeld Kralingen, dat was 1970, uh, kregen ook festivals als Logan en Pinkpop. Uh, we hadden White in Europa. Zo waren er op meer plekken festivals, maar die gaven eigenlijk ook al dat uh, grensverleggende, het barrière doorbrekende van de popmuziek aan, doordat talloze mensen zeg maar, in grote karavanen, liftend of anderszins, zich naar White naar Pinkpop, et cetera, begraven. En daar zie je eigenlijk al de omtrekken komen van een soort internationale, niet commune, maar community, waar mensen via die pop met elkaar op een bepaalde manier uh, communiceren. En dat gaat dan zeg maar nog op een soort persoonlijke face-to-face -face basis, dat je op, met elkaar op dezelfde plek bent. Het is eigenlijk een, een vorm van een demonstratie, kun je zeggen zij, dat het doel onuitgesproken is, maar wel degelijk aanwezig. En waar de muziek het windmiddel vormt. In de is het bandwidth fenomeen zeg maar, een geëigende en bekende organisatievorm geworden voor popmuzikanten. om zich uh, los van stijlverschillen en alle andere verschillen die er anders altijd via de televisie en de plaatmaatschappijen uh, worden aangebracht. Om, om samen te smelten tot één familie voor één groot en mooi doel. Dat is min of meer begonnen. Uh, uh, het Band aid project van Bob Geldof, He Never liked Mondays, maar toen hij de dag na de zondagnacht dat ze Do We Know It's Christmas opnamen, hield hij wel van de maandag omdat hij dus zoveel verschillende artiesten voor één plaatje bijeen kreeg. Dat heeft zo'n succes gehad dat dat een model werd voor tientallen andere Band aid projecten en dat werd eigenlijk de standaard voor een manier om die in te spallen voor diverse doelen. Uh, naar mijn mening is het sprake van een grote inflatie en ik zou nu een paar projecten willen opnoemen die ook op de plaats zijn verschenen en waar ik nu at random even doorheen blader. Ik kom hier tegen het 86 de anti-hulling project, it's a live in world, met onder andere banana Raman, Bucks Viss, Elvis Costello, dire Straits, Paul McCartney, Bonnie Tyler, Juan, uh, Chris Ria, Holly Johnson, uh, et Concept for the People of Cambodia. dat is uit uh, 79-80. Dat is wel ook een heel serieus project geweest, waardoor dat was eigenlijk ook een band-eet avant-la-daad, kun je zeggen. Dat is niet wereldwijd uitgezonden, maar wel direct op de plaat verschenen. Onder leiding van Elvis Costello, Ian Jury, The Clash, maar ook Paul McCartney, Pretenders, Queen, Rockpile, The Specials en The Who. Een andere, dat is. Ethiopië, Chanteur Sans Frontières, dat is het Franse bente project wat spoedig op Do They Know It's Christmas volgde. Uh, Julio Iglesias, onze fluwele kroon en eigenlijk de wereldster bij uitstek. Er is geen zanger die in zoveel talen en in zoveel landen zoveel gouden platen heeft behaald. Hij heeft alle Latijns-Amerikaanse. Popartisten tezamen gebracht op het project Hermanos, Cantare Cantaras. I, ik, ik, ik zing, jullie zullen zingen. En dat was zijn bijdrage om de honger in Ethiopië eh, enigszins te stillen. Tears are not enough. Northern Lights, dat waren ja, de Canadese popartiesten met onder andere Brian Adams, eh, Lionel Boyd, maar ook eh, Johnny Mitchell en, en Neil Young. We hebben van de groep Tribu een Afrikaanse groep in Nederland. Uh, Afrika to Leila Ethiopia, dat was een soort particulier project. Starvation, dat is ook een van de mooiste uh, band -e platen ook muzikaal gezien en ook het meest zuiver op de graad. Uh, dat is aan de ene kant het, de Engelse uh, toetoonartiesten zoals uh, Madness, The Specials, uh, Annie Whitehead, UB40. Uh, en general public en aan de andere kant en dat is heel vreemd die zijn nooit ergens aan bod gekomen Afrikaanse artiesten namelijk zelf en die hebben een plaats Tam Tam gedoopt met Manu Dibango, Morikante nu bekend Suzy Kaseya, Salif Keita, Toure Kunda en King Sunny Ade om nog even door te bladeren. We are the world, dat is de allerberoemdste. En We are the world, dat is geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie, waar Ray Charles tot uh, betten Midler tot Kenny Rogers tot You, Lewis, Cindy Lauper en noem maar op hebben meegedaan. Ja. En dat werd uiteindelijk het wereldsucces en ook de aanleiding tot het organiseren van uh, Band Aid op 13 uh, juli 85. Gaan we nog even door. Uh, dit soort zaken kunnen natuurlijk ook uh, kritiek uitnodigen, tot kritiek uitnodigen. En hier hebben we dan Hands Across Your Face, de Ramones AIDS. En dat was een plaatje van de Ramones waarmee ze een sneer gaven aan Hand AIDS, wat een jaar later naar Band AIDS ontstond. Alle Amerikanen moesten elkaar een hand. Rijken, hoe symbolisch, een coast-to-coast en keten maken. Daarmee zou dan etterlijke ektl miljoenen of miljarden zo niet verzameld worden, ook voor de honger, maar ook cynisch genoeg, want het project kreeg van Reagan ook zijn zegen, voor de hongerigen in de United States zelf. Het project faalde omdat men een beetje fed-up was, ten eerste van al die band projecten En ten tweede uh, dat er ook uh, tricky dingen gebeurden, dat er mensen geld mee probeerden te verdienen, dat... Ja, het was een zeer vergezocht project, maar wederom voor het goede doel. Gaan we nog even verder. Pop against the Pope. Uh, zoals misschien nog in de herinnering leeft het bezoek van de paus in Nederland, waar onder andere uh, Rien de Bent Associaal, The Clan, Charlie, Clean en nog een aantal groepen een AP hebben gemaakt om uh, hun visie op het bezoek van de paus te geven. Uh, Little Stevie van Zand heeft uh, het Sun City project gestart. Wat een paar maanden uh, na Benteet in de picture kwam. En daar ging het om veel wezenlijke zaken dan uitsluitend honger. Men moest zich uitspreken voor of tegen uh, apartheid. En daar wil ik het straks nog even over hebben. Uh, dan is er een plaat Afrika voor Afrika. Uh, dat is uh, in 1986 ontstaan. Waar ook Afrikaanse artiesten eigenlijk hun eigen continent uh, bezingen en, en daar geld voor ophalen. Live in World, dat is nog een keer een ander anti uh, heroin uh, project vanuit de Verenigde Staten. De Secret Policeman's Ball, en dat is eigenlijk een van de eerste Amnesty International projecten, die kleinschalig altijd in Londen uh, plaatsvonden, uh, bijvoorbeeld met Kate Bush, Durand, Durand, Lou Reed, Peter Gabriel, Mark knopflang, Nick Kershaw, Chad Atkins, een zeer vreemde combinatie van mensen, waar ook mensen uit Monty Python zijn mee En die maakten daar een plaat en een boekwerk van en zelfs een film, een televisieregistratie. En op die manier probeerden ze geld, maar met name aandacht te, te verzamelen voor Amnesty tot slot wil ik er nog uh, drie noemen dat is het ja het echte grote Sun city project uh, wat door stevie van zend is opgezet waar dan uh, afrika bambata weer pieter gabriel herbie hancock nona hendrix ook bob geldof de motor achter het eerste band A project curtis blow maar ook linton Kwesi johnson uh, miles davis uh, Tony Williams, Bobby Womacken hebben meegedaan. En dat is eigenlijk de meest messcherpe uh, plaat geweest die ook alle stijlen uh, fantastisch integreerde. En wat ja, zeg maar een, een politiek uh, pamflet werd in groeven geperst. En als allerlaatste wat ons uh, is uitgereikt via de media, dat is Hand in Hand door George Mordor, de grote uitzender en promotor van de disco, die dit lied heeft gecomponeerd voor de Olympische Spelen in Korea. ...en als ik het heb over Olympische Spelen... ...dan komen we eigenlijk weer terug op enerzijds het thema van een soort goed doel, anderzijds een, een mondiale benadering via de media. Uh, toen de Olympische Spelen ooit begonnen bestond het medium televisie nog niet, maar met name in de jaren 70 is dat steeds belangrijker geworden en pas in 84 is men, dat was Los Angeles, voor het eerst bewust met behulp van satellieten op wereldschaal uh, de Olympische Spelen gaan uh, ja, verkopen en uh, tot ons brengen. En Korea, dat ligt het meest recente in de gedachten. Uh, of het nog met sport heeft te maken, ja natuurlijk, maar het wordt ook steeds duidelijker dat er vele andere facetten aan zitten om je als een soort uh, landenpromotie te doen, de strijd om de medailles, Hoe kom ik in de picture. En ook om uiteindelijk toch proberen nog staande te houden dat er sprake is van een goed doel. Namelijk dat de mensheid één is, dat we op dezelfde aarde wonen. En dat sport toch verbroedering moet geven, al of niet, via een anabole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 Londen en Philadelphia zaten er ook veel artiesten tussen waarvan je de grote vraag kunt stellen hoe staat het met uw combinatie van muziek, moraal en moralisme. En ik denk met name aan Freddie McQueen van Queen die een jaar daarvoor nog twee weken in Sun City had gestaan in Zuid-Afrika en zich dus die op die manier totaal niet aantrok van de situatie zelf. Dan heb ik het niet zozeer over de honger als wel over een ander politiek aspect en dat is de apartheid. Ik vond dat zelf een zeer verrange combinatie om hem daar te zien. Zijn bewogenheid die hij dan in allerlei in zijn performance uitdroeg. En zo heb ik ook vele vraagtekens bij andere artiesten. En die vraagtekens werden min of meer uitroeptekens toen Stevie van Sent vele dwong zich uit te spreken, zich uit te zingen via Sun City. Dat is een prettoord in Zuid-Afrika waar al jarenlang, vanaf midden jaren zeventig, honderden... ...bekende of zeer bekende artiesten hebben opgetreden. Ik denk aan Shirley Bessie, die stond in 1985 in het concertgebouw in Amsterdam, daar heb ik nog gedemonstreerd met de AABN. En ik vroeg me af, hoe zit het, minister, wat zeg ik, burgemeester van Tijn, wij zijn toch een anti-apartheid gemeente en Shirley Bessie treedt hier op. Maar dat was niet bekend, terwijl er al vanaf 1981 een culturele boycott is. Tina Turner heeft er opgetreden, niet in Sun City, maar wel in Zuid-Afrika. Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John, maar ook vele zwarte artiesten, tot mijn groot leedwezen ook Ray Charles en Staplesingers. Niet in Sun City, maar wel in andere zalen. En op een gegeven moment moesten zij opeens allemaal partij kiezen toen Stevie van als een soort katalysator dit naar buiten bracht. Onder leiding van Harry Belafonte en nog een paar mensen. De Stevie Wonder met name uh, kwam de organisatie van Artists and Athletes Against Apartheid naar buiten en uh, binnen een jaar moest iedereen voor of tegen kiezen. En men zag het tijkeert. Wij kiezen eigen van ons geld of uh, zoals Paulus krijgen wij een bliksemschicht. We zien de Heer en we zien het goede in de mensheid. Wij zijn fout geweest. Wij trekken het boetekleed aan. Uh, dat heeft dus zeer veel effecten gesorteerd. En deze plaats Sun City kwam dus ook in de Billboard Top 100, bereikte de Top 10 overal ter wereld. En ik, ik vond dat dus een fantastische manier om... Pop en politiek te verbinden en mensen ook tot een keuze te dwingen. En daarnaast bleef het gewoon ook goede dansmuziek en geen smerend plaatjes zoals doe de know, it's Christmas, toch een neerbuigende manier van hoe is het met jullie, hoe zielig en, en, en noem maar op. En die duidelijkheid, eh, daar was ik zeer eh, over te spreken. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik van Zend ook wel enigszins verdenk van een beetje smieren met projecten waar hij dan een tijd mee kan bezig gaan en zichzelf voor inspannen, want toen Zuid-Afrika uit de picture was, is hij weer op iets anders gesprongen. Hij is duidelijk iemand die daar nu zijn heil in zoekt. En het kan voor sommige ook uh, gedoofde carrières weer nieuw leven inblazen. Ik blijf er toch enigszins cynisch onder, want ik vind uh, mensen die zich nooit zo hebben uitgesproken, en ik heb het met name over Stevie van Zendt, want in de tijd... ...van oktober 1984 heeft een interview gestaan met Steven van Sint ...die in Zuid-Afrika was geweest en daar was gaan praten om daar een tournee op te zetten. En dat is bijna nooit iemand te oren gekomen. Het interview is afgenomen door een Nederlander, door Rogier van Bakel. Het staat er allemaal letterlijk in. Hetzelfde geldt voor Jimmy Cliff, hetzelfde geldt voor Talloze En uh, die dubbelheid en die dubbelslag... Um, blijf ik voortdurend toch onbegrijpelijk vinden. Um, desondanks merk ik zelf wel een soort nuance, we hebben juni 1988 het Mandela concert gehad en daar stond bijvoorbeeld ook George Michael van Wham ook opeens tegen apartheid. Ik denk iemand die zo'n symbool is voor kids, voor jongeren en zich tegen uitspreekt dat. Het zal dan toch een soort effect sorteren en ik, ik merk dat, en dat zal waarschijnlijk ook de nabije toekomst gaan bepalen, dat popmuzikanten wel degelijk een, een politieke factor niet van superbelang, wel van een soort wereldbelang kunnen vertegenwoordigen door met hun middelen, hun stem, hun instrumenten, hun liedjes, mensen in ieder geval aan het denken te zetten. Uh, daar blijft altijd een gratuite factor bij zitten. Ik weet in Schotland deze zomer bijvoorbeeld was een anti-nuclear festival met Decan Blue, Azte en nog een aantal bands en diverse ervan moesten niet alleen onkostenvergoeding, maar ook wel degelijk voor hun optreden betaald krijgen. En daar komt wederom... Een tricky staartje om de hoek uh, twinkelen, want uh, waar gaat het jullie om? Om het geld, om jullie goede naam of om de goede zaak? Waarschijnlijk alle drie, want dat is een mooie drie-dobbelslag. Uh, desondanks hou ik toch een soort, soort positieve kijk op de zaken. Tot slot wil ik dan nog even memoreren: de Amnesty Tour van Bruce Springsteen, de Doer. Pieter Gabriel Sting en Tracy Chapman, die uh, zes weken lang hebben getoerd. En uh, daarmee Amnesty een goede dienst hebben bewezen in de zin uh, dat ze voor naamsbekendheid hebben gezorgd, maar ook voor een ledenwerving. En dat verschil zou ik wel willen aanbrengen. Amnesty is duidelijk uh, bezig met zaken die je niet voor de camera kunt brengen. Honger kun je op de televisie tonen en zo is dit ook gestart. Politieke gevangenen kun je moeilijk voor de camera brengen. Ten tweede gaat het hun niet om geld, om poen, maar om, ja, laat het oude woord maar even stal halen, halen bewustzijnsverandering of althans ledenwerving en mensen laten nadenken dat ze zelf hun heft, al is het klein, een pen in de handen kunnen nemen door brieven te schrijven of anderszins uh, eigen of andere politici. In ieder geval wakker te schudden dat er iets aan de hand is. En eh, dat heeft een groot effect gesorteerd en laat wederom zien dat via pop toch een soort eh, politiek effect, maar dan ook wereldschaal eh, gesorteerd kan worden. Met het bewustzijn dat televisiekamera's, althans uitzending, eh, een groot bereik kan hebben eh, om mensen te overtuigen van een eh, bepaalde zaak. dat veelvuldig wordt gehoord en waar altijd de kritiek op luidt je kunt niet traditionele muziek uit Mali uh, samenvoegen met koren uit Bulgarije, kronchong muziek uit Indonesië en bijvoorbeeld Rembetika uit Griekenland ik zeg altijd waarom niet, iedereen praat over pop en wat is pop? dat is een optelsom van heavy metal, rhythm and blues Soul, uh, hardcore, country, noem maar op. Het is een, een naam voor een, een, een beetje wat uh, wel omtrekken heeft, maar wat zich nu moet gaan invullen. En wat eigenlijk op een andere manier wijst op een proces dat met name de laatste jaren sterk. Uh, op gang is gekomen en zich steeds meer uitkristalliseert. Ik, ik zie op uh, het moment twee, grof gezegd twee uh, tegenpolen in de popmuziek. Enerzijds een soort overmatige uh de vertechnologisering ik heb het nu over het samplen ik heb het over de uh, de scratch technieken in hiphop ik heb het over de house de asset ik spreek er geen waardeoordeel over uit ik vind het allemaal interessante ontwikkelingen zitten ook dikwijls leuke muziek bij uh, dat staat met name voor het schuiven van de rol van de muzikant uh, of eigenlijk laat ik zeggen de schepper, dat had je in de jaren zeventig al met de producer van platen op een gegeven moment verschenen die op Hoeze daarna werden platen soms verkocht op een producer, ik denk aan Steve Lillywhite om een voorbeeld te noemen omdat zij uh, de muziek konden manipuleren, dat bedoel ik niet negatief maar op zo'n manier groeperen dat er een speciaal geluid ontstond uh, dat geluid is zo belangrijk geworden uh, en daar kan nu zo mee gespeeld worden dat uh, zeg maar een amateur, daarmee bedoel ik mee iemand die geen instrument beheerst maar wel gevoel voor ritme heeft en met technieken omgaan zelf een plaat kan samenstellen en dat is min of meer het wezen van de house. Tegelijkertijd duidt de house op een grote behoefte aan dansen die in de jaren 60 langzamerhand verdween door de power en noemen op de symfonische rock die terugkwam met de punk en de disco eind jaren 70 en nu in alle hevigheid toeneemt. Het andere proces wat ik zie en dat is wat dan met wereld Muziek wordt aangeduid, wijst op een grote behoefte aan muziek waar een soort oorspronkelijkheid in zit, of althans een soort hart, soul zouden we vroeger zeggen, Spanjaarden zeggen duende, feel zeggen jazzmuzikanten, muzikanten iets, iets wat, wat te voelen is, maar niet direct onder woorden te brengen, vandaar dat ik hem ook niet zo goed kan. Uh, en het frappante daarvan is dat het muziek uit de hele wereld kan betreffen. Inderdaad, de Bulgaarse koorden, die in no time op een DePro label in Engeland voor Edie 20.000 platen verkochten zonder noemenswaardige publiciteit. Het, het kan de rijmuziek zijn uit Algerije: een prachtige fusie tussen traditionele muziek en moderne elementen, maar wel met een Arabische invalshoek. Ik denk aan de verschillende varia varianten in de Afrikaanse pop, waar steeds ook die twee elementen aanwezig zijn. Maar ik denk ook aan de grote belangstelling weer voor de blues, eh, voor mensen en bijvoorbeeld de zangeresse host die er nu is, eigenlijk een soort eh, persoonlijke statements waar de stem, de soberheid, de instrumentatie eh, veel meer zeggenschap hebben dan wat dan ook. En beide werelden bestaan nu naast elkaar en bij de wereldmuziek vind ik dan het frappante dat dat in feite ook letterlijk de hele wereld in zich opneemt. En dat mensen ook op die manier gaan denken. Uh, het heeft nog maar een paar jaar geleden uh, was het onmogelijk om een Arabische laat staan, een Griekse plaat het zij in een discotheek, het zij op een radioprogramma te brengen. Toch kan dat nu. Dat wordt dan niet meer vreemd geworden. Dat vind ik op zich al een, een indicatie. Eh, tegelijkertijd duidt het ook op een ander proces. Eh, en dat is nu ook wat we nu in dat wereldgevoel gaan krijgen. En eh, wat Branden Zwaan ooit het lied van de cosmopoliet heeft genoemd. Dat wij dus onderdeel worden van een, een, een wereldcultuur, maar ook een wereldpolitiek. Waar in letterlijke, een, een, ik denk Europa 1992, maar ook in figuurlijke zin de grenzen vervagen. De lingua franca zal het Engels worden, maar zou ook het Spaans kunnen worden, of als de Russen massa hebben, misschien het Russisch of het Chinezen. In ieder geval. Um, en dat is ook met Jame in de jaren 60 door de mede door de jongeren gedragen, een, een gemeenschappelijkheid die wederom door de muziek is aangebracht. En kijken we alleen naar Nederland, je vindt hier Surinaamse kaseko, je vindt hier ook Hindoestaanse muziek, uh, Latijns-Amerikaanse, in feite is alles mogelijk naast elkaar. En dat vind ik een rijkdom die alleen maar zal toenemen. De zogenaamde tweede generatie jongeren die de muziek van thuis met de westerse pop fuseren. Het zijn processen die te voorspellen waren, die ik overigens ook heb voorspeld. Dat noemde ik toen Arabid of Marok. Uh, in ieder geval, het zet zich nu door. En uh, je ziet het ook aan uh, vooraanstaande popmuzikanten. Ik denk aan Sting, ik denk aan Peter Gabriel, ik denk aan David Byrne, ik denk aan Brian Eno, John Hassel. Uh, mensen die vroeger in Cannes zaten, die allemaal uh, dat soort geluiden aftasten, dat serieus nemen en dat ook integreren in hun muziek. Uh, en dat brengt me op een ander punt en dat is de opvatting zoals mensen dikwijls naar muziek kijken en ik denk daar ook mee hun eh, wereldbeeld verschaffen. Een, een, een tamelijk of een nogal statische manier hoe zaken worden ingericht in, in hokjes, in stijlen. En het is ook frappant dat er nu alleen al, als je het hebt over de hardcore, zijn er alweer tien substijlen. Men probeert het voortdurend te benoemen. En dat komt... Eh, omdat er een band is als Bad Brains, een zwarte band, die zowel reggae als heavy metal speelt. Dat is ongehoord. Ik denk dat het zeer gehoord is en wederom, en ik denk ook een prins, eh, duidt op een proces waarin in, in hokjes eh, onderscheidingen, categorieën vervagen. In stijl, in tijd, je kunt zowel soul spelen als een koffer uit de 50's, als een, een, een nummer uit de jaren 90, als iets afro's als... Het doet er niet toe. Het mag naast en door elkaar bestaan. Um, daar wil ik wederom geen waardeorde over uitspreken, maar het gebeurt. En dat is een proces en, uh, wat zich eigenlijk al in eeuwen heeft afgespeeld, alleen nu op wereldgaal. En die kiem is al eeuwen eerder gelegd. Ik denk aan het ontstaan van de piano, ik denk aan de reis van de gitaar, ik denk aan andere instrumenten, hoe die in, in de toenmalige verhoudingen al een soort wereldgedachte hebben uitgedragen. Toen waren er geen vliegtuigen, nog radiostations, uh, laat staan satellieten. Ik denk de etengolven van nu uh, waren de, de zeegolven van toen. Uh, dan kom je op de havensteden, dat zijn bij uitstek de plaatsen, zeg maar de radio's, de televisies uit die tijd. Ik denk aan is Aires, ik denk aan... Uh, bijvoorbeeld New York, uh, Liverpool, uh, Amsterdam uiteraard, uh, waarin in- en uitgaan van culturele zaken, ideeën uh, en goederen hebben plaatsgevonden. En dat fusieproces dat is iets wat soms traag, druppelsgewijs, soms ook schoksgewijs kan gebeuren. Ik wil een voorbeeld noemen, in West-Afrika, Goudkust, wat nu Kamer heet, eeuwenlang een Nederlandse en later een Engelse kolonie. Um, daar zie je heel goed in de muziek die Highlife ging heten in de jaren twintig, dat soort processen letterlijk versmolten, uitgekristalliseerd, gematerialiseerd in de muziek. Um, slaven die in, in de loop der eeuwen naar de diverse Amerika's waren vervoerd, kwamen terug. Via schepen brachten de muziek die daar in isolement een eigen bestaan leidde terug. Uh, tegelijkertijd kwam de kolonisatie op gang, de missie met haar kerkgezangen. Uh, die militaire overheersing van de Engelsen in 66, 1866, onder leiding van Baden-Powell, overigens, onze grote scoutingleider, die daar nog een heel dorp heeft uitgemoord, of stad, Kumassi. Um, die brachten hun militaire muziek mee. En. Uh, ja, zwarte muzikanten leerden dat bespelen, hadden tegelijkertijd hun eigen muziek en die muziek ging vanuit de kust het binnenland in, maar kwam ook weer terug. Um, er kwam entertainment, er kwamen nachtclubs, uh, ze moesten daarvoor optreden en speelden dus, ja, uh, wat kwam er in de jaren twintig, de ragtime in, in de jaren dertig de Cha de, de Calypso, dus dat leerden ze keurig, maar daarbij mengen ze dat ook automatisch met hun eigen muzikale opvattingen en dat proces is nogmaals versterkt in de jaren 40 uh, de Britten wilden het koningshuis daar plaatsen voor goeds in Ghana als Engeland Duitser woorden dus er zat een groot contingent uh, Britse militairen daarnaast ook Amerikanen die weer de, de swing binnenbrachten uh, en dat is een, een soort een hete soep geworden waaruit die highlife is ontstaan en die highlife werd genoemd zo door de bevolking omdat de chique elite met hoge hoeden en driedelig pak daar binnenkwam met pandjesjas en daar speelden hun zeg maar hun, hun familieleden desnoods op het podium die muziek en dat was voor de highlife en dat is een hele eigen stijl geworden die zich langs heel west-afrika heeft verbreid en als mensen nu zeggen gods afrikanen maken op popmuziek muziek was er haar dat al geriet rokjes toen elvis Wesley in 1955 de studio in dook, zaten zij ook in de studio en speelden zij ook met elektrische gitaren. En met name aan de kusten, ik denk de rumba in, in, in Congo, ik denk in Oost-Afrika met name in muziek in India. Uh, ik denk aan Zuid-Afrika waar ook talloze mengvormen zijn ontstaan. Uh, dat soort processen zijn altijd aan de gang. En ik denk dat dat nu in een stroomversnelling komt, nogmaals door het werelddorp aarde waarop wij leven. And the people that I'm you. to go to bed. I'm going to go to bed. I'm going to go wil ik nog een belangrijke factor noemen, dat is inderdaad de technologie. Um, er is een duo geweest, uh, Malm en Wallace, die hebben een jaar of wat geleden het boek Big Sounds from Small Peoples geschreven. En Dat was een research in 15 landen, verspreid over de hele wereld, waar ze dat proces vanaf zeg maar 60 tot midden 80 hebben nagegaan hoe de lokale muziek veranderde. Puur als muziek, maar ook als organisatievorm. En dat je ook de penetratie ziet van de grote vijf, het kartel min of meer wat de muziek op wereldschaal beheerst. Dan heb ik het heel concreet over CBS, RCA, WEA, eh, dus WEA, IMA en Polygram. Die in feite de hele wereldmarkt min of meer op zak hebben. CBS is ondanks de Sony opgekocht. Eh, daarmee krijg je een dubbelslag van eh, de muziek. De, maar ook de hardware, software, ook de apparatuur, ook de platen. Toen de cassette in de jaren 70 uh, zich echt verbreiden, een uitvinding van Philips, en dat is weer het verpanten, ze hadden de gedachte van dat uh, is leuk voor uh, managers om boodschappen op in te spreken, toen om muziek op te zetten, maar niet dat men daar ook zelf mee aan, uh, aan de gang kon gaan. Dat is dus het meest democratische technologische vinding van de laatste 20 jaar. Uh, iedereen kan ermee zijn gang gaan. Je kan vanuit de Sovjet-Unie, de plaat uh, Fixed Planet van Atatak uit Duitsland is een verzamelapé met muziek uit de hele wereld gesmokkeld uit Iran, gesmokkeld uit de Sovjet-Unie toen de glasnost nog geboren moest worden maar dat betekent ook in al die Afrikaanse landen dat al die muziek eindeloos vermenigvuld kan worden, plaatsen hoeven niet meer letterlijk en figuurlijk in de zon te smelten en men kan zelf gaan kopiëren, piraterij van dien maar in ieder geval het wordt voor iedereen eh, bereikbaar en eh, tegelijkertijd zie je aan de andere kant de grote vijf van de industrie alle pogingen doen om die processen in de hand eh, te houden eigenlijk om wat ze zelf ooit op gang hebben gebracht. En ik denk dat de toekomst ook van de wereldmuziek, maar dan of de hele uh, op wereldschaal, met name zal bepaald gaan worden door uh, gevechten om copyright. Het gaat niet zozeer meer om uh, plaatverkopen, maar vooral om verkopen van rechten. Omdat dat nog de enige manier is waarmee ze zichzelf kunnen uh, beschermen. onmogelijk om als in mijn geval als popjournalist, popcriticus het hele wereldgebeuren niet alleen in kaart te kunnen brengen, maar ook de ins en outs te kennen uh, en daar ook een mening over te geven toch vind ik dat pogingen niet alleen op een plaats zijn, maar ook noodzakelijk zijn. Ik denk als uh, Criticus, als popcriticus ben je ook voor een deel een cultuurcriticus. Popmuziek is nooit een op zichzelf staand lichaam wat uitsluitend muziek vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt op zoveel niveaus zoveel betekenissen en ook zoveel effecten. En ook op wereldschaal dat naar mijn mening de hele popmuziek of de populaire muziek, laat ik het wat breder zeggen, het belangrijkste culturele fenomeen op wereldschaal is vanaf de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat ik zelf heb bemerkt in universitaire kringen dat hier tot voor kort nauwelijks of geen uh, belangstelling voor bestond. Dat is voor mij altijd een groot, vra groot vraagteken geweest. Er zijn wel degelijk theorieën over ontwikkeld. Ik denk aan. Dorno. Ik denk later ook aan mensen als Herbert Kent, die met uh, high en low culture uh, op de proppen kwam. De tegenstelling van hoe is het mogelijk dat mensen bepaalde opvattingen huldigen over kunst. En uh, daarbij altijd negatief zich uitlaten over populaire cultuur. Ik denk aan de strip, ik denk aan de film, uh, ik denk aan de belleterie. Aan, of met name dan een beetje de, de dokterromans. En ik denk ook aan de popmuziek. In toenemende mate zie ik dat die grenzen ook daar gaan verdwijnen, dat het bastion, de Ivoren Toren, waar zeg maar een soort smaakelite zich altijd heeft opgehouden, dat dat bastion steeds meer gaat afbrokkelen, dat daar kritiek, niet met pijlen, maar ook met zwaar geschut wordt op afgevuurd en ook heel fundamenteel. Uh, ten eerste komt dat denk ik dat de huidige generatie van mensen die zich in de media begeven, zoals mensen bij Radio 100, maar ook uh, degene die nu geïnterviewd wordt, maar ook mensen op plaatsen in de Tweede Kamer, verhalen van kunst, maar ook binnen universiteiten zeg maar mensen tussen de 30 en 40 die zijn in hun jeugd en de puberteit met pop grootgebracht uh, die zijn er of aan of hebben daar in ieder geval een groot hart voor sympathie. Uh, sommigen dragen dat verder uit zoals ik die dat dan in geschriften uitdragen en ook proberen dat in de studie te verwerken anderen nemen dat mee als een, een poging om het in ieder geval serieus te nemen uh, daarbij komt dan ook het proces dat men argumenten zoekt waarom dat zo belangrijk is. Uh, ik wil dan één een uh, persoon die in wezen daar heel in belangrijk is geweest, dat is Simon Frith, die in feite die twee werelden in zich verenigt. Enerzijds is hij opcriticus, dat is hij al bijna twintig jaar, voor The Guardian, The Observer, Enemy, Village Voice, Cream, allerlei kleine en grote bladen. Daarnaast is hij wetenschapper, maar dat dan eh, niet zo zwaar als het woord werkelijk zou moeten kunnen klinken. En daarbij heeft hij een aantal boeken gepubliceerd, waaronder Sound Effects, waar hij probeert met een theorie te komen, eh, waarin hij uitlegt hoe, zeg maar, het netwerk uitziet eh, waarin de popmuziek zich afspeelt. Zeg maar, tussen de industrie, het publiek en de muzikanten. De processen die zich afspelen in die driehoek. En eh, een van zijn slotconclusies is, je kunt nooit meten wat de effecten daarvan zijn. Dat valt niet altijd te manipuleren door de industrie. Daarnaast heeft hij een ander belangrijk boek gepubliceerd. Vorig jaar kwam Art into Pop uit, wat wederom een goede en serieuze poging was om te laten zien wat de invloed is geweest van de kunstacademies al vanaf de jaren 50 tot vandaag op de mensen die daadwerkelijk popgeschiedenis hebben geschreven. Ik noem alleen een paar namen, David Bowie, ik noem Frank Zappa, ik noem John Lennon en uh, Paul McCartney, ik noem uh, Ray Davis van de Kings, uh, ik noem de Velvet Underground Connection met Andy Warhol, uh, zo zijn er talloze die een stempel hebben gedrukt. De hele puntbeweging bij wijze van spreken is ook vooral uit die art school achtergrond afkomstig en de feiten zijn die opvattingen ook in de pop gemeen goed geworden. Maar om even terug te komen op het eerste, die theorievorming. Uh, er wordt nu langzaam maar zeker een onderscheid gemaakt ook tussen low en high theory. High, theory, hoge theorie zou betekenen goed doortimmerd, goed geargumenteerd, goed universitair, academisch. De low theory is het terrein waar ik me meer op beweeg en die langzaam maar zeker ook serieus wordt genomen. En dat zijn de mensen die uh, gedwongen door de omstandigheden direct commentaar proberen te geven op de wereld de optiek van de popmuziek en eh, mijn idee is dat een popcriticus moet proberen toch zaken die zich heden ten dagen afspelen, eh, dat ze die probeert te kaderen, dat kan zijn iemand als Prins of Madonna waar staan die voor, eh, behalve de muziek ...zegt dat hij iets uh, bij Prins bijvoorbeeld over de, uh, het onderscheid tussen zwart en blank wat wegvalt... Uh, ...of bij Michael Jackson, uh, mensen die de media bespelen, maar daar ook bepaalde boodschappen in uitdragen... ...door het hangen van kruisjes aan hun oren of met piestekens en, en bandenbomtekens op het podium. Uh, het, het is een scala aan symbolen die hij aanreikt waar ook een verhaal in zit, verwijzingen naar God. Uh, daar kun je mee doen wat je wilt... Maar het gebeurt. En niet voor een publiek van 20 mensen, maar van enkele honderdduizenden, zo niet miljoenen. Uh, daarnaast is die popcultuur uh, ingebed steeds meer op wereldschaal in een groot netwerk van... Uh, zeg maar duidelijk een industrie, hij staat ook in de top 10 in Amerika, na de olie en de auto's, En nog een paar dingen. Alleen als je op die manier bekijkt wat daar zich in afspeelt, wat voor belangen daar zitten, hoe die mechanismes werken, dat is een wereld op zich en dat is nog te weinig geresearched. Een ander verhaal zijn alleen al de psychologische effecten. Uh, meer dan ooit worden mensen dagelijks aan muziek blootgesteld, of je nou woont naast een, een, een, een bouwplaats waar een nieuwe woning vereist, de hele dag staat heel zijn drie op, een Supermarkt, van Appie Heijn tot weet ik veel wat. Je hoort altijd muziek. Uh, bijna geen enkel café kan meer zonder muziek. Ik constateer dat en dus dan kan men de vraag stellen, hoe komt dat? Uh, zo zijn er nog talloze ingangen waarmee je die muziek kunt uh, bekijken. Je kunt ook uh, naar de golfbewegingen die ze gaan spelen en waar we hebben over gepraat hoe die wereldmuziek eh, zich eh, aandient. Een ander aspect in die, die theorievorming wil ik nog even noemen. Dat is een puur een taalkundig probleem. Um, ik denk dat je een paar manier mazzel hebt door in Nederland opgegroeid te zijn. Omdat je daardoor meerdere vreemde talen hebt moeten leren. Uh, ten tweede dat je enerzijds. Uh, muzikaal gezien door de Europese traditie bent beïnvloed. Dat is Berlijn, dat is Parijs, dat is Wenen, dat is ook de klassieke muziektraditie. Anderzijds, wat met name na de Tweede Wereldoorlog kwam, de Anglo-Amerikaanse muziek. In theorie is daar steeds meer over geschreven. Wij beheersen het Engels, het Frans, het Duits als het goed is. Engelsen zullen nauwelijks Frans lezen. En het frappante is dat pas sinds kort in Engeland nu ook het idee goed van de Franse filosofen doorseipelt. De cultuurtheoretici, met name mensen als Foucault en Bourdieu, die zich over dit soort zaken uitlaten. En ik denk dat ook op die manier op wereldschaal eh, dat soort eh, invloeden eh, steeds meer gaan spelen. En dat mensen ook gaan zien dat het niet meer een of-of, maar een en en wordt en in die zin ook een soort... Eh, gelijkschakeling in, in, in theorievorming of althans ideeën hoe zaken ervoor staan. In die zin vind ik een universiteit een mooi symbool, waar talloze studierichtingen naast elkaar bestaan, maar waar het nog steeds moeite kost om de hokjes, muurtjes af te breken en te zien dat sociale wetenschappen en economie of psychologie, eh, of wat van eh, eh, richting ook, wel degelijk overlappingen hebben en elkaar kunnen bevruchten.